de daling in het aantal doden door geweld in ons land schrijft de Telegraaf op basis van politiecijfers. Dit jaar zijn tot nu toe 98 mensen om het leven gebracht, terwijl dat er de twee jaren daarvoor telkens rond 130 waren. De meeste moorden werden in Amsterdam gepleegd. De jaarlijkse vuurwerkverkoop is begonnen waarschijnlijk voor de laatste keer. Bij handelaren in onder meer Beverwijk en Aalte ging om middernacht de deuren al open en er stonden lange rijen. Mocht een nieuwe regering het landelijk vuurwerkverbod door willen zetten, dan is het de laatste keer dat het spul in ons land legaal kan worden verkocht. En er is vannacht brand uitgebroken in de grootste discotheek van Twente in Saasveld. Op dat moment waren er 3000 mensen aan het feesten. Ze konden er allemaal op tijd worden uitgehaald. Niemand raakte gewond. Wat er in brand stond, is niet duidelijk. De brandweer had de boel binnengehaald een half uur onder controle. Het weer dan nog. Vanochtend, vooral in het zuidoosten, nog een tijdje mistig. Code geel ook voor het midden en zuiden van het land. Opgepast, dan kan het glad zijn. Vanmiddag bewolkt en dan wat regenbuien. Het is maximaal 7 graden. Dit was het 5 nieuws Hanneke, dankjewel. Situatie op het wegdek Dan 5 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen. Eerst tot de A7 richting de Duitse grens. Door een dichte overheidbaan door de controles 18 minuten. En verderop na, ietsje naar zuiden, de A12. Ook richting de Duitse grens. Wederom door de grenscontroles een dichte overheidbaan 9 minuten. De eindejaarseditie van de 538 Stemmenjacht. 10.000 euro op het spel. Aanmelden via 538.nl. De aftrappen zometeen. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. Ja, ze heeft een een of andere rare insectenbeet te pakken. Ze zwol echt op als een ballon, dus... Die verjaardag gaat hem niet worden, nee. Ja, u wordt natuurlijk maar één keer 95. Maar volgend jaar zijn we er gewoon weer bij, hoor. Dag, zo, wie het eerste bij het zwembad is, hoor! Kijk, dat is een vakantiediscounter. Die snapt vakantie. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturelle met krenten, voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi. Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 1, inkt. Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid. Zo geregeld. 123 En heerlijk voor vanavond, appelbarniers, 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi, jouw thuis, jouw smaak. Met Carwij. nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwij maak het mooier. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.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 What is a fashion? It is a fashion. What is a is a is a fashion. Ga zo, Bilalie. Als je Ga Pas op die lolly, 594 in de party tot 1000. De 538 Stemmenjacht. Oh, eindejaarseditie. We beginnen aan een eindejaarseditie van de 538 Stemmenjacht. Een verkleind concept, maar heel veel geld op het spel. 10.000 euro. Verstopt in één koffer, daar zit één stem in verstopt. Aanmelden via 538.nl, dan bestaat de kans dat je in de uitzending komt... en een gokje mag wagen. Raad jij die stem, dan is die 10.000 euro voor jou. Lotte Munsters uit Valkenswaard, goedemorgen. Nee, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent er vroeg uit op deze maandagochtend, zo in de, ja. de kerstvakantie. Ja, dat we wel kerstvakantie hebben. Ja. Ja. Maar ja, het, het kan een kerstvakantie worden met een gouden randje in jouw geval. Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Ja, uh, wat zijn jouw plannen voor oud en nieuw? Hoe ga je het vieren? Nee, we hebben eigenlijk best wel rustig. We hebben net onlangs een baby gekregen, dus het wordt een beetje oh, ja. low-key dit jaar. Ja. Oké, okay. je zegt een baby gekregen. Ik weet, ja. nou, ik weet niet uit ervaring, maar van verhalen dat kinderen. Ja, dan wil nog wel eens wat geld kosten. Ja, waarom? Dus het zou je helemaal supergoed van pas komen. Die 10.000 euro is welkom. Ja, absoluut. Ja. Lotte, we hoeven geen koffer te kiezen. Er is maar één in het spel. 10.000 euro zit erin. We gaan luisteren naar de opgave. Procent. Wie heb jij gehoord, Lotte? Oh, dat was wel kort, hè? Ja. Ehm... <laughs> <laughs> um... Ja, ik denk uh, Lex-uiting. Ik heb echt geen idee. Lex-uiting voor 10.000 euro. Wij gaan naar de jury. Het antwoord is... Fout. Ai. Ja. Lotte... Iemand moet de, moet de aftrap doen. En dit was een, ja. een, een wilde gok natuurlijk. Ja, dit was een wilde gok. Maar wel ja, een goede yeah. gok. En ik moet je zeggen, ja, volgens mij heb jij alle reden om in ieder geval gelukkig aan het nieuwe jaar te beginnen met die kleine. Dat is het. We hebben een jackpot al. Zo, jij hebt de jackpot al. Nou, ik had het niet beter ja. kunnen omschrijven. Als dank voor het meespelen komt er in ieder geval een reiskoffer van de, de Postcode Loterij naar je toe. Oh, nou, superleuk. Dank je wel. Wens ik je alvast een mooi nieuwjaar, Lotte. Ja, hetzelfde. Dankjewel. De 538 stemmen jacht. Dit dit is de 538 ochtendshow je je willen aanmelden? 538.nl Dan bestaat de kans dat je ook een gokje mag wagen voor die 10.000 euro. 8 minuten over 7 op deze maandagochtend 29 december. Goedemorgen, de 538 Tochtend Show, Floris hier. Als je fan bent van darten, dan uh, word je lekker wakker. Michael van Gerwen heeft zich gisteren moeiteloos geplaatst. Voor de achtste finales van het WK darts in Londen versloeg hij de Duitse Arno Merck in vijf sets met 4-1 en na afloop blikte hij even terug op de wedstrijd. Naar een wedstrijd, net als dit, dat uh, iedereen verwacht hij natuurlijk even makkelijk wint. Dan, dan wil je ook gewoon natuurlijk wel een beetje zelfbevestiging. Ik denk dat ik het ook al heb gehad. Ik denk dat gewoon een, gewoon een goede wedstrijd speelt. Maar natuurlijk is er altijd ruimte voor verbeteringen. En dat, dat, dat moet je wel altijd ja, onder ogen zien. Ja, die man is altijd zo. Het mooiste is als hij, als hij een, een, een lek uitgooit. Dat hij helemaal door het dolle heen is. Dat is mooi om te zien. We gaan het weer volgen. Het WK Darts. Nog meer sportnieuws. Afgelopen weekend het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen in Italië in de de, de komende winter. Venko Kok heeft zich gisteren in Tiaf uh, ja, uh, voorzien van een baanrecord in de eerste omloop van de 500 meter. Daardoor hoefde ze ook in de tweede omloop niet meer in actie te komen en is ze uiteindelijk gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen. Ook haar reactie bij de NOS? Elke keer zit ik in die laatste rit en dan... weet je niet, dat merk ik toch dat ik dat een beetje spannend vind soms. Maar... Uh... Ja, heel mooi dat het deze tijd was met helemaal niet een super goede opening. Ik merk dat daar meer in zit. Dus ja, ik ben uh, tevreden. Nou, als echte sporters, Michael van Gerwen, Femco Kok, overal ruimte voor verbetering. Weet niet hoe dat bij jou zit trouwens, uh, of je er vaak uitgaat s'nachts? Even naar de keuken om iets te halen, een paracetamolletje molletje of zo, dat je ja. wel... Uh, ja, of even piezen. Oh man, och, man, hoe vaak wil jij eruit s'nachts? Nou, de, meestal één keer. Ja, serieus? Ja, ja. Ja. ja, meestal één keer uh, plassen. Oh, ja. jij? Uh... Nooit. Oh, Nee. Hey. Ik pis gewoon in bed. Ben je weer eens niet op tijd van huis gegaan? Kom in de vele stap maar achteraan. Gaat het dit wat sneller in de andere baan? De ochtend is van ja. Vanochtend is het vol in het zuidoosten van het land. Enige tijd mistig, lokale gladheid en lichte vorst. Code geel zelfs. Vanmiddag overwegend bewolkt. Er trekken wat regenbuien over het land bij maximaal 7 graden. We gaan door met de party tot 1000 bij Radio 538. Britney Spears, Oops I Did It Again. Vinden we terug op plek 593. But it doesn't mean Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Oops, I Supermo, tell me why in de 50 jaar party tot 1592. 16 minuten over 7. Goedemorgen op deze maandagochtend. 29 december. De 15 3 ochtendshow. En Niels heeft een verhaal. Die was op vakantie in Amerika. In De Yosemite Park Dat is een grote national park. Ja, en dan moet je ook... Wij sliepen daar in... In de in het park. Maar dan moet je ook alles... Voor moet je ook alles in die bakken doen. Tot zelfs. Maar ook in die hotels. Want ze zeggen, je moet er niet achter je... Ik heb ook een beetje idee dat ik dacht van de Het is ook wel leuk voor een Ik denk dat het wel, maar zij zeggen echt een, een sok die je in je camper laat slingeren of zo. Daar komen de, ze nog ze, op af. Slaan ze al die ramen voor in. Heb je die nog een beer gezien daar? Ja, twee. Ja? Zeker. Ja, oh, ja, ja, ja. Toch wel. Ja, ja, ja. Die echt dichtbij, of niet? De stak er een, zo uh, over. Oké. Okay. Voor, voor was ik wel echt zo indrukwekkend? Ja, dat is toch wel even dat je denkt ja, van, ja, ja, we kennen het vanuit de dierentuin. En ja. vanuit, een, uh, vanuit die filmpjes uh, ja. Weet ja. Je wel, bij Omroep Max. Maar, uh, ja. maar, het, maar dit was gewoon echt... Dit was, dit was maar echt, je hoort ja. toch best wel vaak dat uh, mensen door beren echt worden aangevallen. En ja. je maakt natuurlijk geen, saars, geen schijn van kans. Dus ik vind het best wel eng ook. Ik ben ja. daar ook geweest, maar ik heb geen beer gezien. Was toch laatst dat verhaal oh, ja, van, die, van die... Ja, uh, van die vrouw. Of <laughs> de, ja, ja, ja, de, uh, de masterbeer. beer. <laughs> <laughs> Nou, we zijn er weer. Jatje had het toch een paar keer gezien. Hè? Ja, nee. oh, ja, nee. oh, dat was de weer. De 538 Party Top 1000. Radio 538. 591. Na, na, na, na, na.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 If you got the feeling, let's stop the and I'll get it down tonight. It's just from the corner, tell me if you wanna fight we'll make you feel alright uh, Move it at the back to the track. We got it going on, we're the leaders of the pack.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 All the people all around the world Oh la la la la la la la la la la la la la Oh yeah La la la la la la la la la la la You got to be friends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 Ja, Oeh, la, la, la. 589, de party tot 1058 voor deze maandagochtend, de ochtendshow. Het is twee minuten voor half acht. Hanneke van Zessen, de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen, wat zit erin? Ja, zometeen gaan we het hebben over het aantal uh, moorden. Die is gedaald en de politie pakt mensen op vanwege een vreugdevuur. De 538 ochtendrun komt terug.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 Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. United Consumers. ook jammer kon goedkoper. Nu bij IKEA heel veel sale.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 18 plus, speel bewust. 1 januari valt de postcode kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog twee dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl Goedemorgen, vanmorgen in het zuidoosten. Mistig lokale gladheid en lichte vorstcode gil is ook afgegeven. Vanmiddag overwegen bewolkt. Er trekken wat regenbuien over het land bij 7 graden. Situatie op de weg, 58 verkeer door Flitsmeister. Drie vertragingen. We gaan massaal richting Duitsland om nog even vuurwerk te halen. Op de A7. Daardoor een vertraging richting de Duitse grens. Een lichte door de controles 10 minuten. A12, eh, ietsje zuidelijker. Ook richting de Duitse grens 8. En de A58, de laatste Breda richting Tilburg bij Tilburg Reeshof. Een auto met weg zorgt voor 7 minuten. Sterk als je vaststaat, 1 controle op snelheid gemeld. En wel op de A27. Hilversum in de richting van Utrecht. Even remmen bij hectometerpaal 87.8. Het is drie eh, minuten over half acht. Hanneke van Zeske, de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Voor het eerst in jaren zijn er minder dan 100 geweldsdoden... in ons land, heeft de Telegraaf uitgezocht. Dit jaar zijn tot nu toe 98 mensen omgebracht. Het waren er de afgelopen jaren telkens rond de 130. Zoals weer onrustig. Gisteravond in de Amsterdamse wijk Flora Dorp waren brandjes. En er zijn zes mensen opgepakt. Bewoners zijn boos dat met oude nieuwe traditionele vreugdevuur niet mag doorgaan. En president Trump denkt dat we dichterbij een einde aan de oorlog in Oekraïne zijn, zei hij na gesprekken met de presidenten Zelensky en Poetin. In hoe dichtbij een akkoord is gekomen, blijft voor nu onduidelijk. Dit waren de hoofdpunten van het 5 nieuws 5 yeah, de party Never States terug. party top 1000. Met Ryan Perriss, zometeen naar Death Blank op 588. 538, I'm not, I'm... 87. Je Vita, Ryan Paris op 587. De 538 Party. Voor deze maandagochtend 10 minuten over half acht. De 538-ochtendshow met Will and The People, 586. Radio 538. I'm a man you see and one day I will be. Alight in the morning sun. Lazy pulling daisies it do be past three. Alight in the morning sun. One day I'll get back and sit in my. Single day. 585 in de party tot 1000 bij Radio 538. Het is uh, even na kwart voor acht in de 538-ochtendshow voor deze maandagochtend, 29 december. Je wel, grappig is, we zijn uitgenodigd voor een brainstorm. Uh, en ik zit even door de, door de briefing te lezen. Een ja, briefing voor de brainstorm. Ja, dat is een briefing voor de brainstorm. Maar ik denk dat dit heel corporate is of zo. Dus dat, dat dit op heel veel bedrijven... Is. Kijk, een brainstorm eindigt met post-itjes, ja. Dat weet je. Ja, ja. Dus een hele muur vol. En uiteindelijk een echte brainstorm. Ik vind het wel goed, hoor, een brainstorm. Ja, maar zeker. waar gaat deze brainstorm over? Over, en dat is... Uh, nou ja, zeker. We zijn natuurlijk trotse partner van uh, de Dutch Grand, Prix. Grand Prix. En daar zijn we eind augustus uh, natuurlijk aanwezig. En dan ga je zeker. natuurlijk een beetje plannen maken. Voor ja. heel, wat kunnen ja. we nu doen? Maar er zijn dus... Uh, uh, Brainstorms. Een aantal brainstormtechnieken. Oh, zijn technieken? Ja, er zijn brainstormtechnieken. Bijvoorbeeld de meesterdief. De meesterdief? De meesterdief. De meesterdief? Ja. Waar ben je jaloers op? En hoe kunnen we dit overtreffen? En je hebt de tijdmachine. Oh, maar dan ga je dus bijvoorbeeld kijken naar een. Zou je gewoon pikken? Ja. Doorbreekt de conventie. Doorbreekt de conventie. Maar je hebt dus van die gasten, weet je wel, die verhuren zich. Ja, we hebben een dag. keer zo'n gozer gehad, die had een blauwe bril op. En werd alleen maar onze kraambule. <lacht> en die hadden deze ja, Ik ben, ja. maar ik ben helemaal <lacht> gek van die venten. En, ja, en als je klaar bent, plak hem op het raam, plak hem op het raam. <lacht> ik zeg, jongen, no, we hebben gewoon goede ideeën. Plak hem op het raam, plak hem op het raam. <lacht> maar alles, op een gegeven moment hadden we nou, dat hele raam vol met die posters En dan ging hij ze weer eraf halen en weggooien. Plak het op het raam. Plak het op het raam! Waren niet die Jumbo stickers? Nee, nee, nee. nee, nee. Plak het op het raam! Plak maar het op het, het op raam! gewoon een serieuze business, is dit. Uh, dat, dat brainstormen. Je hebt toch ook dan, dat je moet elevator pitchen? Ja, precies. Dat soort dingen bedoelen. Ja, ik vind dat toch mooi. Maar meeste dieftijdmachine, dat zijn zomaar technieken... die uh, we uh, hier nee, dienen nee, toe te gebruiken. Ik hou er helemaal niet van. Daar nee, nee, nee, ben je niet van, hè? Nee, broer, je hebt gewoon een goed en idee. En dan zeg je ook tegen iemand, joh, ik heb een goed idee. En dan, dan voer je het uit, toch? Ja, nee, dat zou goed werken. De wat-als-methode. Oh, uh, en wat-als? Ja, wat als? Ja, ja, de, dat is de vraag. Wat dan, als? Wat als. Wat als, uh, nou ja, als uh, 538 klassieke muziek zou gaan draaien? Ja, zou ja. ik niet doen. <laughs> <laughs> 538, Party Top 1000. Radio 538. 584. Denk je weer eens terug aan die eerste dag? Ik ben Precies wat ik toen dacht. Voelde al meteen dat met jij de was. Who flop, the blue drop, who juice drop drop down Who's The same old pimp, mate. You know ain't nothing changed, but my limp. Can't stop 'til I see my name on a blimp. Guarantee a million sales pulling up a luck. You don't believe in Harlem World? Double up. We don't play around. it's a bet, lay it down. Didn't know me '91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the Goldie sound. Can't hold P hold me down. cooler, school me to the game. Now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Goudy. True pimp, spend no dough on a booty. Yeah, yell, there go mates, there go your cutie. Me. It's like the more money we come across, the more problems we see I don't know one they want from me It's like the more money we come across, the more problems we see I'm the the I know you rather see me die than see me fly I call all the shots, rip all the spots Rock all the rocks, top all the drops And I'm thinking now when all the ball stop, stopped It never home.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 IG, mo money, mo problems 583. 538. Party. Voor deze maandagochtend, 5 voor 8, de 538 Ochtendshow. Zometeen gaan we verder met de 538 stemjachten de eindejaarseditie. Eén koffer, één stem, 10.000 euro te winnen. Wil je een gokje wagen? Meld je aan via 538.nl. Ook zometeen, Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws, wat zit erin? Welke dag in het afgelopen jaar stuurden we met z'n allen de meeste tikkies? Dat hoor je zometeen en ook dit in de Party Top 1000. Zometeen in de 538 Party Top 1000. I'm sexy and I know it.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 Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18. Plus. Bestel nu de wintereditie van Linda Loves. Het perfecte cadeau voor de feestdagen. Die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. O, Toch weer limbo dansen op de kerstboom. Jouw goede voornemen? Meteen elke dag powerliften. O,